Boris Stubenitsky met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een universiteit in de Amerikaanse stad Seattle... zijn een dode en drie gewonden gevallen. Eén van de gewonden ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De vermoedelijke schutter zit vast. Hij werd overmeesterd toen hij zijn wapen wilde herladen. De Franse president Hollande roept de wereldleiders op... om tijdens de herdenking van D-Day... met elkaar te praten over de spanningen in Oekraïne... In Normandië is vandaag de herdenking van de geallieerde invasie tijdens de Tweede Wereldoorlog 70 jaar geleden. Hollande hoopt dat de Russische president Poetin een prettige kennismaking heeft met de nieuwe president van Oekraïne, Parashenko. Ook president Obama is aanwezig. De directie van het Coorhouse en FNV Horeca hebben gisteravond afspraken gemaakt om de onvrede bij het personeel weg te nemen. Het Coorhouse gaat zijn best doen om de relatie met de medewerkers te herstellen. Werknemers van het statige hotelrestaurant in Scheveningen hadden geklaagd over stress, overuren, intimidatie en gebrek aan respect. De directie belooft onder meer een nieuw systeem om overuren te registreren en dat de werkdruk wordt verlaagd. Bij een treinongeluk in het noordoosten van Iran zijn zeker tien doden en tientallen gewonden gevallen. Volgens Iraanse media botste een passagierstrein op weg naar Teheran op een goederentrein. Waarschijnlijk loopt het dodental nog verder op. Joodse gebouwen in Amsterdam krijgen extra beveiliging. Het gebeurt op advies van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Volgens hem is er geen concrete aanwijzing voor een aanslag, maar is een aanslag wel voorstelbaar. In Brussel vielen vorige maand drie doden bij een aanslag op het Joods museum. Het weer, het wordt een zonnige dag met temperaturen van 17 tot 24 graden. Ook morgen veel zon, het wordt dan wel een stuk warmer, maximaal 32 graden. Tijdens Pinksteren blijft het warm, wel neemt de kans op een onweersbui toe. Dit was het in NOS. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files en ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er nergens gecontroleerd wordt, alleen dat ze niet vooraf bekend gemaakt worden. Tot zover zo de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Yeah.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 Son lit en la planche de l'amour Et les sournées honteux Qu'on oublie devant sa glace En se disant je suis tes gueux et je suis pas dégueulasse doucement les rêves qui coulent Sous le regard des parents qui roulent It's not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 Ho sparato un bacio in bocca. Uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lavorata lì per lì l'ho stropazzata. L'ho lanciata, li hafferrata senza fiato. L'ho lasciata tra le braccia, mi ha cascata. Era cotta, innamorata. Per i fianchi l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? Een aranciata, lei s'en fatte, una risata. A mio whisky, si è aggrappata, e 5 litri, si scolata. Mi sembrava pelle andata, m'ha baciato, l'ho baciata. A un tratto, l'ho agganciata, dalle braccia, m'è sgusciata. Ma guardatelo, guardatelo, bloccata, carezzata, sul visino, su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ha chiappata, l'ho frullata, e ne ho fatto una frittata. Oh, yeah. Si dice così, no? E poi?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 ce soir j'ai pas envie d'entrer tout seul si ce soir, pas envie rentrer chez moi six soir j'ai pas envie de fermer la gueule six soir j'ai envie de me casser la voix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 ZANG Zo. Hé, is het zo?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 Je suis pas tes 6.9. Straks meer. C Maar nu eerst het NOS nieuws van.